Hij is begonnen, de 90s Request Top 100, met zometeen Remedy, The Black Crows en ook Will Smith, Man in Black. Marius, een Man in Grey. Pienbuis, NOSL3. Goedemorgen, de hulpdiensten krijgen hulp. Op de landelijke SOS Alarmhulpdienst is op zoek naar 20.000 vrijwilligers die eerste hulp kunnen verlenen als er in hun buurt een ongeluk is gebeurd. Alleen mensen met een EHBO- of BHV-diploma mogen zich aanmelden voor de dienst die naast politie, brandweer en ambulance gaat bestaan. Die extra handen zouden levens kunnen redden. We kennen allemaal de aanrijdtijden van 10 tot 15 minuten. En op deze wijze kunnen we eigenlijk de aanrijdtijden overbruggen door met elkaar snel de eerste hulp te verlenen tot de officiële hulpdiensten gearriveerd zijn. Er gingen weken van diplomatiek getouwtrek aan vooraf... maar Rusland en de Verenigde Staten zijn het vannacht dan toch eens geworden... over een ontwerpresolutie over het vernietigen van chemische wapens in Syrië. Eerdere onderhandelingen daarover liepen vast... omdat de VS de optie van militair ingrijpen erin wilde hebben. Maar dat lijkt nu van de baan. Het was geven en nemen op dat gebied, zegt onze correspondent. Je moet natuurlijk een stok achter de deur hebben. En dat is in de, op deze manier ja, is, is het een compromis geworden tussen Washington en Moskou. De mogelijkheid is er, maar er is een nieuw. Besluit van de Veiligheidsraad voor nodig. En vanavond stemt de VN-veiligheidsraad in New York over de resolutie van de VS en Rusland. Human Rights Watch maakt zich ernstige zorgen over de mensenrechten van migranten in Qatar. Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat er gemiddeld per dag één Nepalese arbeider sterft die werkt aan de voorbereidingen van het WK voetbal in 2022. Ja, tot 50 graden in de zomer waarbij mensen dan even goed moeten werken midden op de dag en krijgen dan hartproblemen bijvoorbeeld of andere gezondheidsproblemen natuurlijk en komen zelf te overlijden. We hebben zelf niet cijfers van hoeveel mensen dood zijn gegaan tot nu toe. Maar ja, volgens The Guardian zou het neerkomen op duizenden mensen in de periode tot 2022, als het WK gehouden wordt. Het weer, flink wat zon vandaag, afgewisseld met wat stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. In het weekend blijft het vrij zonnig, alleen in het zuiden valt zondag misschien een buitje. Dat was het, meer nieuws op nosop 3nl .no. Mooi dit. hij had net een ontzettende ruzie gehad met zijn plaatlabel Warner, was hij met heel veel gezeik weg. En toen zei de zoon van een van de warner baasjes ook nog zijn eigenwijs zoontje, jij kunt helemaal geen hits meer schrijven joh, we hebben je helemaal niet nodig. De dag erop schreef hij zijn grootste hit, tot dat moment. Sterker nog, had al 36 singles uitgebracht en deze, de 37ste, werd zijn eerste Britse nummer 1. Hij bracht hem uit op Valentijnsdag en zoals gezegd een gigantisch hit. The most beautiful girl in the world van Prince hoor je zometeen op 98 in de 90s top 100. Maar eerst de AMB verkeersformatie Kees Kwaks. Ik even met de terugwerkende kracht toch maar gelijk halen met deze ochtendspit. 32 kilometer. Zodat je <laughs> toch gekomen. Ja, ja, aan het einde toch wat aanrijdingen. Een beetje gerommel hier en daar. 30 kilometer ruim. Uh, de A10 richting Watergasmeer vanaf het Koenplein. 5 kilometer vanaf de afritten Volendam. De rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Op de N50 Emmeloord Apeldoorn staat 5 kilometer bij knooppunt Hartema Broek. De linker rijstrook is dicht. En daarnaast sleept van een pechgeval op de Rondweg Arnhem de N325. Tussen Hussen en Prezikhaaf. 2 kilometer.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 Wie had dat gedacht? Van een paradijs in de tropen naar een tropisch zwemparadijs. Gelukkig betaal ik bij Telfort elke maand dezelfde lage prijs. Dat is dus de kwaliteit die ik gewend ben, maar dan altijd supervoordelig. Bij Telfort betaal je elke maand dezelfde lage prijs. Zoals een alles-in-een basispakket met interactieve televisie, internet en bellen voor maar 36 euro. Ga naar telfort.nl voor de voorwaarden en beschikbaarheid. Telfort, werkt hier voordeel. Voor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 Hoi Tim. Hoi Tom. In Nederland zijn 35.042 auto's 6 jaar geworden vandaag. Dan zeg ik, uitdoorlrisk en je premie omlaag. Bij Onsecure krijg je dan een seintje en dat heet Premialeur. Betaal je nooit te veel en het is zo gebeurd. Slim Tim, zo zie je maar. Onsecure, de autoverzekeraar. Bel gratis 0800 2013.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 Ontvang tijdens salon de promotion gratis een 1 e staatslot. Check snel renault.nl. 3FM. The 90s Request Top 100. Nu Michiel Veenstra. 3FM. 98. in jezelf keren en dansen maar op je persische tapijtje. Dat zegt Emiel de Jong bij de Black Crows. De herrijzenis van de hippies. Remedy in de 90s request op 100 op 97. De 90s request top 100. En daarvoor op 98 Prince The Most Beautiful Girl in the World. Dit is hem. Het hoogtepunt van een week lang 90s request op 3FM. De top 100. De 100 beste liedjes gemaakt in de 90s. Met zometeen de beste trip hop plaat ooit. Dat zegt, uh, dat zegt ook Emiel. <laughs> Grappig. Triple op zijn best. Wat een sfeer. Uh, Bianca Smees vraagt hem vooral aan voor de melancholische buien. Prachtig. Muziek is om je te vervoeren, zegt Michel Metselaar, te raken. Waar porters hetje hiermee naartoe neemt is zwoel, opwindend, klam en ruw tegelijk. Wat een sfeer weten ze neer te zetten. In Glorybox, die je zometeen hoort op 95. Maar eerst... Marlies, goedemorgen. Goedemorgen, Michiel. Hoe vaak... Per week of per maand begaai je nog de zonde die jij hebt doorgegeven via jouw playlist? Ik denk wel eens per week. Echt waar joh? Ja, dat, hij staat op mijn iPod. Dat vind ik best bijzonder. Ja, hij staat ook op mijn iPod, maar daar staat wel meer op. Uh, zo eens per week dus. Zing en rep jij dit nummer nog woord voor woord mee in de auto. Klopt. Hoe vaak heb je de film gezien? De film heb ik denk ik maar één keer gezien. Die vind ik dan weer niet zo bijzonder. Ja, dat is wel grappig hoe sommige films... Totaal niet overeind blijven, maar de soundtrack wel. Ik heb het zelf ook deze week een paar keer meegemaakt met uh, Godzilla. Vreselijke film, maar er staat er bijvoorbeeld wel Deeper ja, Underground ja. op. En Come with Me van, uh, van Puff Daddy. Didi weet ik wat hij Ja, ook geweldige nummers. Maar goed, de film niet zo fantastisch. De soundtrack daarentegen, daar doe je het wel voor. Will Smith, Zeker. Man in Black. En bedankt voor jouw uh, 90s playlist. Hij staat uiteindelijk op nummer 96. En ik ga hem voor je draaien. Ga je weer woord voor woord meedoen, Marlies? Ik ga het doen. Oké, okay, we houden hier in de gaten. hè? Is goed. Hoi. uh, and come to MIB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 So the darkest of night on the horizon Bright light into Tight Camera zoom on in the impending doom But then like boom, like suits fill the room up With the quickest talk with the witnesses Hypnotize normalizer, normalize up. Vivid memories turn to fantasies Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it, Yeah, you know I mean? But still a noisy cricket get wicked on you With your first, last and only line of defense Against the worst come of the universe So don't fear us, cheer us If you ever get near us, don't jeer us Realists on my bees freezing up all flag. flags. That's there for men in black. Uh, and. The men in black.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 Zij onder andere de players van Ira Beuving, Simone Zwaan, Caroline van Genk, Michel Gijsman, Frank de Geef, Glenn Rademakers en Michiel Veenstra. Dan nummer 93. Daar staat de favoriet van onder andere Ruut Oerlemans, Britta van der Laan, Anita Domhoff en Dario Lukanovic. Kleen. En het liedje heet Dan She runs like a river through me Always you I don't lie Words for me try She comes like a misery Flows through me and I Wat een prachtige vrijdag gaat dit worden. Met de 100 beste rietjes uit de 90s. Zometeen ook nog Fate No More en The New Radicals eerst. nos 3 met B.I.M. Goedemorgen, er is nieuws over OAT op hun eigen website net verschenen. Wie een reis had geboekt bij OAT, die gaat niet meer weg. De failliete reisorganisatie laat niemand meer vertrekken is op de site te lezen. En wie al tickets in huis heeft, die kan wel gaan, maar die moet daar nog wel even goed over nadenken. Aanleiding zijn problemen in vakantiebestemmingen waar nu nog vakantiegangers zitten. Meerdere hotels hebben namelijk geëist dat gasten zelf de rekening uit eigen zak dus betalen en dat is wel gedoe, het hoeft namelijk eigenlijk niet want de stichting garantiefonds reisgelden dekt de kosten, maar het is wel ingewikkeld als je op vakantie bent op de site staat, OAT is door de ontstaande situatie niet langer in staat om reizigers de service en zekerheid te bieden die ze gewend zijn we begrijpen dat het zuur is maar zijn toch genoodzaakt dit besluit te nemen om een einde te maken aan deze problemen een en al optimisme in New York. Iran sprak daar met de vijf permanente leden... van de VN Veiligheidsraad en Duitsland... ook nog over het Iraanse atoomprogramma. En het was een goed gesprek. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken... zelfs extreem goed. Wat jarenlang niet leek te lukken... lijkt nu ineens wel te kunnen, zag ook onze correspondent. Catherine Ashton bijvoorbeeld, EU-buitenlandcommissaris... die zegt, binnen een jaar moet het allemaal opgelost kunnen worden. En dan zie je vanuit Iran ook dat optimisme weerkaast worden. Want zij hopen natuurlijk dat... Al als zij het Westen ervan kunnen overtuigen... dat ze niet werken aan een atoombom, want daar gaat het allemaal om... dat dan ook die sancties die de Iraanse economie zo verlammen... dat die snel weggenomen kunnen worden. Ja, het Westen wil dus zeker weten dat Iran niet aan zo'n bom werkt... en het nucleaire programma mag dus alleen maar gebruikt worden... voor vreedzame doeleinden. En wat doe je als je nog geld krijgt van je familie? Een Chinese vrouw die nog geld kreeg van haar dochter en schoonzoon... die heeft hun auto afgepakt en ze zetten hem niet in de garage. Ze liet de dure Audi met een kraam vijf verdiepingen omhoog hijsen en zetten hem op haar dakterras. De vrouw zegt dat ze geen andere uitweg meer ziet. Haar schoonzoon heeft een sleutel en anderzijdt hij gewoon ermee weg, zei ze. En als de schuld van omgerekend 1200 euro is betaald, dan wordt die Audi weer naar beneden getakeld. Ziet er allemaal grappig uit, zo'n auto op een balkonnetje van een flat. En je ziet het nu op onze site. Het weer, volop zon, maar ook wat sluierwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Het voelt wel iets kouder aan. Dat heeft te maken met een aantrekkende oostenwind. Piem, dankjewel. Graag gedaan. Over naar Kees Kwaks aan verkeersinformatie. Kees, goedemorgen. Goeiemorgen, Michiel. Uh, een paar files nog. De A9 in Alkmaar Amstelveen bij Bothovedorp, drie kilometer. Op de ring A10 tussen Nieuwendam en Zeeburg. Richting Graat Watergasmeer, twee kilometer. Dankjewel. The 90s Request. Top 100. Christy, goedemorgen. Goedemorgen. Christy Bundner uit Doetinchem. Jij ja. bent uh, nu 18? Ja. Dus de 90's is toch ook, ook ja, grotendeels een beetje een, een grijs vlak voor je? Nou ja, eigenlijk weet ik er nog best wel veel van. Oh heel goed, heel goed. Wat zijn de, ja. de eerste herinneringen die je hebt? Even uit je blote hoop. Um, ja. Ja. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> Dat zijn wel meerdere dingen. Uh, ja, um... Nou, laat ik zou zeggen, zijn er veel teruggekomen deze week bij 90's Request. Ja, ook kijk, wel. Nou, Kijk, daar ja. gaat het toch een beetje ja. om. En jij hebt een uh, playlist samengesteld op 3fm.nl en ik ga daar één nummer van draaien. Dat is uh, de plaat die is geëindigd op 92. En Dat vond je als kind al geweldig. En hoe, als je hem nu hoort, ga je daar nu nog helemaal in mee? Of denk je van oei oei oei oei oei? Ja. Ja, een volmondig ja. Uh, Benga Boys, we're going to a Ibiza. Daar gaat het over. Ze waren hier van de week. En toen was er een ja. reserve, Kim. Die had een, een spiekbriefje nodig voor die eerste woorden. Kun jij die wel uit je hoofd? Dat kon ik wel, maar nee. Nou, ja, een kleine offer dan. 92. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Because we're going to De 90s request. Pop 100 3FM. You give. Liedje waar The Edge van U2 het meest jaloers op is. Hij had het heel erg graag ook gewoon voor zichzelf willen hebben. Maar het was dus voor Greg Alexander en zijn New Radicals. Fantastisch album maar ook. Maybe You've Been Brainwashed Too. Daar staan allemaal van die prachtige poppareltjes op. Waaronder ook nog een single geweest. Someday We'll Know. Is ook opgestemd, maar net niet genoeg. Om de top 100 te halen. Nummer 90. Even een overzichtje op 100. Jeremy Pearl Jam. 99. Mike, uh, Michael. Uh, George Michael. Freedom. Prince. Most Beautiful Girl in the World. Op 98. Op 97. The Black Crowes. Remedy Man in Black. Will Smith op 96. 95. Head, Glory Box. Op 94. Crowded House. Weather With You. Ik zie net Neil Finn. De zanger van Crowded House uh, twitteren. Dat er een nieuw album van hem aankomt. Wordt morgen gemasterd. Gaat heten Dizzy Heights. Dat is dan weer goed nieuws. Geen damn dosage op 93, 92. We're going to Ibiza. Benga boys, daar twitterde Chris Wielinga over. Hopelijk hebben ze niet bij owat geboekt, want dan komt er weinig gewoon we're going to Ibiza terecht. Hoei, hoei. Fate No More, Epic op 91 en You Get What You Give. is dus zojuist de New Radicals op 90. 89. En daar staat een band. Dit moest je gewoon wel goed vinden. Als je dit niet goed vond, dan uh, hoor je er niet bij. Dat zegt Ercilia Fiorati over TLC, Tender Love and Care. En hun, ja, hun meeste werk Waterfalls in the Night is in Quest of 100. Op 89. In de Nightwish Quest top 100. TLC. En Waterfalls. Zometeen gaat de lijst vrolijk door met Domin. In uh, wat normaal een ad is, maar dat is dan nu gewoon de Nightwish Quest top 100. Oh, oh, oh, oh, oh, Michiel. Domin, luister. En het geschiedde op een van die dagen dat hij in een schip ging met zijn discipelen. En hij zeide tot hen: laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. Dit is het begin van Lucas 8, vers 22 tot 25. Dat was vers 22. En je begint zometeen met de plaat die daarop is gebaseerd. Een stukje bijbelgeschiedenis. Ja, zometeen dus Domin, maar dan niet met... Edward. Nee. En hebben. Mensen kunnen Maar ik wel. network. Dag. Wanneer je meedoet aan Burgernet, ontvang je een bericht als er iets aan de hand is in jouw buurt. In dit bericht wordt je bijvoorbeeld gevraagd uit te kijken naar een vermist persoon, een overvaller of een inbreker.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 En die rare netwerknamen, joh. wifi je 3 hoog, met wachtwoord AK, kleine letter, 83 XP. Bye bye wifi. Want nu bij Hi, giga veel data, rete snel 4G en topbereik met het KPN netwerk Check de nieuwe abonnementen op High.nl. Ook nieuw bij Hi, je toestel is weer direct van jou. Bijvoorbeeld de Sony Xperia Z. En hoe was jouw business trip naar Kopenhagen? Heel efficiënt. In één dag retour. En de deal is rond.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 Omdat u al druk genoeg bent met agenda's, afspraken, gaatjes vinden... praatjes maken, ophalen, afhalen, afronden...